Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een explosie van een tankwagen in het noorden van Libanon... heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Tientallen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De tankwagen ontplofte bij een opslagplaats met benzine... die door het leger in beslag was genomen. De brandstof werd uitgedeeld aan mensen met jerrykens... In Libanon is brandstof schaars en er is veel smokkel in het grensgebied met Syrië. De explosie van vandaag is de dodelijkste in Libanon sinds 4 augustus vorig jaar... toen een explosie in de haven van Beirut aan ruim 200 mensen het leven kostte. In Iran geldt vanaf morgen een lockdown in alle steden. Bazaars, markten, openbare gebouwen, bioscopen, sportscholen, restaurants blijven zeker zes dagen dicht. Van zondag tot en met vrijdag geldt een verbod om tussen steden te reizen. Vandaag zijn bijna 30.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld en 466 doden. In Ivoorkust in het westen van Afrika is een geval van ebola opgedoken voor het eerst in 25 jaar. De patiënt is een vrouw van 18 die Ivoorkust binnenkwam vanuit buurland Guinea. Ze ligt nu in het ziekenhuis. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en de autoriteiten in Ivoorkust is het een geïsoleerd geval. In Guinea was begin dit jaar een ebola-uitbraak die aan 12 mensen het leven kostte. Een ebola-uitbraak in West-Afrika kostte 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone aan zeker 11.000 mensen het leven. De Taliban hebben vannacht Jalalabad in het oosten van Afghanistan ingenomen. Er was nauwelijks verzet. Een Afghaanse functionaris uit Jalalabad zegt tegen persbureau Reuters... dat meewerken de enige manier was om het leven van burgers te sparen. De Taliban hebben nu bijna alle grote steden in Afghanistan in handen... en willen door naar de hoofdstad Kabul. Het weer, in het zuiden de meeste zon, in het noorden kans op een bui... het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate.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 Allereerst moet ik nog even Cor Draaier bedanken... voor wederom het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Elke week neemt hij een hele bak met platen mee. Platen van vinyl en uh, die gaan we dan uitzoeken. En de leuke plaatjes hoort u dan weer in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Onderweg zometeen Doris. ook de trekvogels komen eraan. En de volgende dame begon op jonge leeftijd met zingen... toen ze elf jaar oud was. En dat deed ze in uh, Arendonk. Dat deed ze mee aan haar eerste zangwedstrijd. Die ze ook won met de vertolking van mama van een welbekende heintje. In de jaren daarna was ze veelvoudig actief bij diverse zangwedstrijden. En in 1971, op 13-jarige leeftijd... bracht ze op het platenlabel R.C.A. haar eerste single uit. Dat was ze, Susanina. Het nummer werd echter geen hit... Net zo min als de volgende singles, Tien Rode Rozen en Fijn Dat Je Er Bent. En in 1973 werd ze in contact gebracht met Pierre Carter, alias uh, vader Abraham. Die naast zijn succesvolle successen met het kindersterretje Wilma op zoek was naar een nieuwe jonge zangeres. En samen namen ze het duet Wat Een Prachtige Dag Op. Een vertaling van de hit What A Wonderful World van natuurlijk Louis Armstrong. En de single bereikte de hitparade van de Nederlandse top 40. En een jaar later de Mieke haar doorbraak met haar door Pierre Carter geschreven lied. Een kind zonder Moeder. We het over Mieke, natuurlijk. En u hoort er nu met wat mijn grootvader zei. Wat een groot.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 Een stuk stofzuigerslang, een rolbloemetjes behang. Staan nutteloos te treuren in uw passie op de gang. En een uitgerekt korset, ligt naast een oude pet. Gezamenlijk te wachten tot ze op straat worden gezet. Hier helpt geen CBH, ik doe het met permissie.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 maar daar komt Doris. toch nog een poosje goed van leven. Wie heeft er nog lampen en nou oude metalen? Verkoop ze gauw, want de prijzen dalen. Er geeft niemand zo'n hoge prijs als ik. Voor uw oudkoper, uw ijzer en uw blik. Ik kom het voor niks van uw zoldertje afhalen, uw oude lompen en oude metalen. Wie heeft er nog lompen en oude metalen? Ja, u hoorde zojuist de trekvogels met achter de tralies en muren. En als laatste zojuist de dorens met de lompen en een oude metalen. Ja. Tom Manders, februari 1972, kreeg hij een autoongeluk. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij kanker had. En drie weken later stierf Manders aan een hartaanval. En hij werd gecremeerd in crematorium Daalwijk in Utrecht. We hebben het over Anton Roepnaam Tom Manders, geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En in die laatste functie werd hij met name bekend als Doris. En nu wordt hem nog een keertje nummer van Doris met mijn duivenplatje in de zon. Mijn duivenplatje in de zon. Is het plekje waar mijn leven begon. Los van al dat stadsgefriemol, boven al dat doet, klinkt het liedje van mijn duiven.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 Wel naar huis toe gaan. Twee slimme oogjes, vol met verstand. Geen vrouw ter wereld eet zo uit je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 Samen gelukkig getrouwd en hadden de hemel op aarde. Hun huisje was knus en gezellig gebouwd, maar iets had bijzonder gevaar. Een wiegje zonder. Het was voor hun beiden het dierbaarste pand, het mooiste gescheid. ...was tot heden toe steeds leeg gebleven. Zo gingen de jaren steeds wachtend voorbij. Vervuld werden nimmer hun dromen. Verkleurd zijn de strikjes, vergaan is de zij. Het kindje is nimmer gekomen. Het loopt nooit voorbij dat huisje. En ook hoor u nog Doris met Mijn Duivenplatje in de Zon. En de volgende formatie zijn Gert en Hermien Timmerman. Man en vrouw vormden jarenlang een, een, een Nederlands artiestenduo. Ze werden vooral bekend door het nummer Tjalalali Tjalala. Natuurlijk Alle Duiven op de Dam. En ik heb gezocht naar een leuk plaatje. Nou, ze hebben een heleboel leuke plaatjes natuurlijk uit de goede oude tijd. Maar een hele toepasselijke plaat. Ik weet niet of u op de boulevard bent geweest. Of u het gezien heeft naast het casino. Er staat een mega groot reuzenrad. Iedere keer als ik er voorbij kom. dan moet ik opletten in de auto. dat ik niet bij het zebrapad doorrij. Want dan sta je blikken gewoon naar een mega grote reuzenrad. En hun zingen erover: Gert en Hermine met Reuzenrad. Als een reuzenrad. Zo draait het mee. Er wordt genomen en veel gegeven. Soms oh. Weer. Het licht van de stad Ik heb Geworden Ook voor de ouders een moeilijke tijd. Kind wordt ouder en weet alles beter. Voor verbinden een hevig gestrijd. Laat het De toast is verlangen naar jou. Soms verlaat, Soms verlaat hij in kwaad. We blijven tof. Tafeloos haveloos huisje, in het armelijkste lot, Zit een man in de kracht van zijn jaren Hij kijkt naar zijn handen en buigt dan zijn kop En zit in de ruimte te staren Dan denkt hij in wanhoop waar...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 Bedeeld. Daar moesten ze voortaan van leven. Die moest dat sten geld, hoe goed ook bedoeld. Het is hem als voelt hij het branden. Het is of. Hij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 Het Eurovisie Songfestival, nadat uh, teach in 1975 het festival voor Nederland had gewonnen. En tussen 1974 en 1979 studeerde ze rechten aan de Universiteit Utrecht. En ze is opgeklommen tot uh, gerechtsauditeur. En werd in 1990 plaatsvervangend rechter. En uh, een jaar later werd ze ge geïnstalleerd als rechter. En ze sloot haar loopbaan bij de rechtelijke macht in 1996 af. En ze was ook zangeres. Een heleboel hikjes heeft ze gemaakt. En de laatste jaren leefde ze een zeer teruggetrokken leven. Een zeer teruggetrokken leven met haar echtgenote Jan Meijering. En met deze in Laren. Naar overlijden op 83-jarige leeftijd. Werd pas na enkele dagen op 2 juni bekendgemaakt. En op vrijdag 3 juni 2016 werd ze in stilte gecremeerd. En uh, haar man... Meijerink overleed twee jaar later in april 2018. En met het over niemand minder dan Corrie Brokken... wordt het nu met Amsterdam. Als jij...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 Voor een feest bij elkaar als het een koud en Over 25 jaar. Over 25 jaar.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 Het scoren met Peter. En daarvoor roer u de Ramblers met over 25 jaar. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En natuurlijk iedere zondag, net als vandaag, tussen 9 en 10, weer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Nog een fijn laatste dag weekend. Nou ja, voor velen is het natuurlijk vakantie. Nou ja, u heeft waarschijnlijk. Uh, u bent waarschijnlijk met pensioen kan? Hoeft niet. Sommige mensen die vinden het nog leuk om een beetje te werken. Of anders als vrijwilliger. Ik laat u achter met mankenelers met het kan morgen wel weer over zijn. En Mancanelis, pseudoniem van Cornelis Wietse-Pieters. Hij was geboren in Amsterdam op 16 december 1919. En al daaroverleden op 8 oktober 1993. Natuurlijk, Nederlandse zanger van het levenslied. U hoort het nu met het kan morgen wel over zijn. Wens je nog een fijn weekend, fijne week. Tot volgende week. Ik zeg tot ziens. Okay.